Door Negens met het NOS-journaal. Om het tekort aan eicellen op te lossen... moeten de eisen voor eiceldonatie soepeler worden. Dat staat in een advies van artsen van het UMC Utrecht... aan minister De Jonge van Volksgezondheid. Nu staan onvruchtbare ouders jaren op de wachtlijst. Door minder hoge eisen te stellen kan die lijst korter worden, denken de artsen. Zo moeten vrouwen die eicellen doneren nu tussen de 25 en 35 jaar oud zijn maar onder bepaalde voorwaarden zouden dat ook jongeren of oudere vrouwen mogen zijn. Verder zouden de eisen die aan wensouders worden gesteld iets strenger mogen worden. De jongen onderschrijft de conclusies van het rapport... en vraagt de drie eicelbanken om de veranderingen door te voeren. En zo zijn er met een aantal van u uh, in, in dat opzicht ook uh, maatwerkafspraken gemaakt. Want uh, we zijn al heel blij dat u daarvoor beschikbaar bent en zullen daar ook prudent mee omgaan. Meneer Hermsen. Ja voorzitter, ik heb in het presidium heb ik het punt aangedragen waarvan ik vond dat er inderdaad te weinig ondersteuning was van andere fracties. Ik merk op dat dat nu wel het geval is en ik wil de mensen die zich hebben opgegeven daar vriendelijk voor bedanken. Ik vind dat zeer positief. Dank. Iemand anders? Uh, nou, dan ga ik naar mijn ordevoorstel toe. Wilt u dit bij acclamatie of zegt u... zullen we een stembureau gaan installeren? Acclamatie? Ja. Dank. Kandidaten zijn nu benoemd. Dank voor uw bereidwilligheid en voor uw inzet op voorhand. Goed. Ja, de agenda-commissie heeft net vergaderd. En... Goed. Dames en heren, wij gaan door met de agenda en wij komen bij, de, bij het agendapunt 6. En dat is de motie schijn van belangenverstrengeling water door het plein. Ik wijs u er allemaal op, maar ik doe dat ook voor de luisteraars thuis, dat in het presidium is teruggeblikt, maar ook gezegd dat als dit onderwerp op de agenda komt, dat we iets ruimte willen geven. En daar zijn twee delen of onderwerpen daarvoor in het bijzonder genoemd. En dat is steun aan het raadsprogramma, ja of nee, en verandering in het college. Dus dat is aan u of u op die onderdelen ietsjes wilt meenemen in uw betoog of niet. Ik laat dat aan u over, maar ik wijs u er wel op dat die mogelijkheid er is. Het hoeft dus niet, maar het mag wel. Um, inmiddels wordt die motie uitgedeeld. En... Wat mij betreft stel ik voor om in twee termijnen die motie te gaan behandelen. Er zit volgens mij qua inhoud voldoende in om dat in rust en in termijnen te doen. En dan doen we dat op de gebruikelijke wijze. De eerste termijn komt de raad aan het woord. De tweede termijn reageert het college. En het zal u niet verbazen dat ik woordvoerder ben namens het college. Ja? In eerste termijn. Ik stel voor dat D66 zijn de, degenen die de motie hebben aangereikt. Eh, mevrouw van der Veld, ik zie uw vinger. Dat klopt, meneer de voorzitter. Um, u zegt eerst in twee termijnen... en daarna zegt u in de eerste termijn de raad aan het woord... en in de tweede termijn het college. Daaruit proef ik dat u dus niet in twee termijnen wil... maar één termijn, een beantwoording college, en dan wil sluiten. Dank voor uw verduidelijkende vraag... En u proeft het niet goed, maar misschien ben ik niet duidelijk geweest. Het gaat in twee termijnen en ik begin nu met de eerste termijn. En het is zoals gebruikelijk, eerst de raad daarna het college, dan de tweede ja, termijn. Maar... eerste raad daarna het college, wel of niet een sorting tussendoor. Nou, als u meer smaken heeft, ik hoor het graag. Ik Eén... heb geen verdere meer smaken, maar dat was niet wat zoals u het net verboorde. Maar... maar het is goed. nu duidelijk. goed. <laughs> Even kijken. Ik was net begonnen om D66 het woord te geven, zijnde de indiener van de motie. Dat lijkt mij. Ja, uh, maar dat mag D66 zelf vertellen. <laughs> uh, wie van D66 wil het woord? Meneer Van Marlen. Ja, dankjewel voorzitter voor het woord. Um, wie heeft er geen vervelende nasmaak na de raadsvergadering van 8 augustus? Voor D66 is integriteit klip en klaar. En ik was heel blij toen ik het gele boekje kreeg bij mijn benoeming als raadslid. Want als je dat leest, ja, openbaar bestuur is een serieuze taak. De goede dingen goed doen en alles transparant. Hoeft u er niet aan te herinneren dat we onze gewaardeerde wethouder Kuipers hebben teruggetrokken? Maar waren ze goed op weg met het draadsprogramma en de samenwerking onderling? En dat is in één klap te niet gedaan. De melding bij de burgemeester van de storting van Berkhout als lid van de OPZ als belanghebbende van het Watertorenplein. Hoe is het mogelijk? Hoe fout is dat? Hoe doorzichtig is dat? Is dat geld in ruil voor een tegenprestatie? Iedereen snapt, behalve kennelijk OPZ dat het helemaal niet gaat om de hoogte van het bedrag... maar om de belanghebbenden. En ook al wil die anoniem blijven. Helaas denkt niet iedereen er zo over. OPZ en de wethouder verweert zich door een sorry te zeggen... en verdedigt zich door het aangeven dat die toch mag. Want voor de hoogte van het bedrag zijn toch geen regels. En dat was toch al gegund aan een ander. En het bedrag is toch teruggestort aan een goed doel. We hebben toch al tien keer excuus aangeboden... en wethouder Berends is toch al van het project af... Ja, dat kan wel zijn. Maar met een sorry en blijkbaar iemand die het niet zo nauw neemt met de gedragscode is het vertrouwen toch moeilijk te herstellen. En zeker als er continu rookgordijnen worden opgetrokken. Het niet noemen van namen, het niet noemen van hoogte van de bedragen, het bagatelliseren van reacties, het geven van radiointerviews bij ZFM. Er blijven maar vragen komen en het, vraagt alleen maar meer om. het roept alleen maar meer vragen op en die vergroten de schijn alleen maar en erger nog is het tegenstemmen tijdens de raadsvergadering van 28 maart, als je even terugkijkt. En als wethouder besluiten nemen en gesprekken voeren met betrokkenen. Maar ja, Zandvoort moet toch bestuurd worden en blijven? Ja, natuurlijk, helemaal mee eens. Maar wel met de kwalitatief en betrouwbaar bestuur, regel 1 uit het raadsprogramma. En daar is het vertrouwen naar een extreem laag niveau gedaald. En daarom willen we de onderste steen boven. Uit de gesprekken met de Griffie bleek helaas... of helaas... Um, een raadsonderzoek technisch niet mogelijk. Uit het belang van Zandvoort hebben we dus gekozen voor deze motie... waarin louter feiten staan die aangeven dat de gemeente Zandvoort... nu voor een onmogelijke taak staat... en in juridisch uit te maken, uitermate zwakke positie. Dankzij OPZ. En het kan toch niet zo zijn dat iemand... ...tegen een nader onderzoek is. Maar ja, we moeten door. Dus uw die blaren ook worden... ...en wie daar ook voor opdraait... ...we zien het wel. D66-fractie hoopt dat de inwoners van Samford... ...in ieder geval daar zo min mogelijk last van krijgen. Maar Pijn gaat dat doen. En we hopen dat de motie leidt... ...tot het herstel van zuiverheid... ...van de gehele besluitvorming... ...en dat iedereen zich voortaan houdt... ...aan de afspraken uit de gedragscode... ...en zijn uiterste best doet... ...om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dan gaan we naar de motie. Onderwerp schijn van belangenverstrengeling dossier Watertorenplein. Um, constateert. Op 8 augustus 2018 vond een buitengewone raadsvergadering plaats. Aanleiding daarvoor was de schenking omstreeks januari, februari 2018... van een bedrag van 4.500 euro aan OPZ... door een belanghebbende in het dossier Watertorenplein. Deze schenking kwam aan het licht door een anonieme melding... bij de burgemeester in de week voor de raadsvergadering... en is door OPZ niet eerder zelf gemeld. De gedragscode voor bestuurders van de gemeente Zandvoort stelt in hoofdstuk 2 regels... rondom het voorkomen van belangenverstrengeling. Die erop neerkomen dat ieder bestuurslid actief en uit zichzelf... de schijn van belangenverstrengeling moet tegengaan, lid 1. Zich onthoudt van stemming als er sprake is van een beslissing... waarbij belangenverstrengeling dreigt, lid 2. En zich dan eveneens onthoudt van de beïnvloeding van de besluitvorming... in andere fases van het besluit, besluitvormingsproces, lid 3. Na de buitengewone raadsvergadering van 8 augustus 2018 is duidelijk geworden dat de schenking afkomstig was van de heer Berkhout, projectontwikkelaar achter het bouwplan Bad Zandvoort AG Architecten voor het Watertorenplein. Deze partij heeft zich sinds de voorlopige plankeuze van de gemeenteraad van 28 juni 2017 in en buitenrechten actief gezet tegen de eerder door de gemeentebestuur gevolgde selectieprocedure. Artikel 7 lid 1 van de gedragscode voor bestuurders van de gemeente Zandvoort... ...bepaalt dat de raad erop toeziet dat het college de gedragscode naleeft. Nadat het college van boven genoemde schenking was gebleken... ...heeft het college besloten dat OPZ-wethouder voorlopig niet langer deel kan uitmaken... ...van de besluitvorming over het dossier. Artikel 7, lid 3 voor bestuurders van Gemeente Zandvoort, bepaalt dat de Raad erop toeziet dat de Raad, de fracties, de individuele raadsleden en de buitengewone raadsleden de gedragscode naleven. Overweegt volgens vaste rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komen besluiten van bestuursorganen voor vernietiging in aanmerking wanneer er schijn van belangenverstrengeling sprake is er is immers geen sprake van zorgvuldige voorbereiding. De storting van het geldbedrag heeft naar eigen zeggen van OPZ plaatsgevonden... omstreeks januari, februari 2018. En nadien heeft er tenminste één raadsvergadering over het onderwerp plaatsgevonden... waarbij door de fractie van OPZ is gestemd... zonder daarbij het bepaalde uit artikel 2 van de gedragscode te betrekken. Daarnaast zijn er na recente toetreding door OPZ in het nieuwe college van BMW waarbij OPZ-wethouder Berendse projectwethouder Watertorenplein werd... besluiten over dit onderwerp genomen ten aanzien van lopende juridische procedure... die werd aangespannen door AG-architecten van het plan Bad Zandvoort van ontwikkelaar Berkhout. En hebben er vanuit de gemeente gesprekken met deze partij plaatsgevonden... over de verdere voortgang op het dossier. Bovengenoemde feiten in onderlinge samenhang gezien roept vragen op over de juridische consequentie daarvan op de algenomen en nog te nemen besluiten op het dossier Watertorenplein. En het is voor de voortgang van het project van belang dat ondubbelzinnig komt vast te staan dat de storting van de genoemde 4.500 euro aan OPZ niet heeft geleid of leidt tot schijn van belangenverstrengeling. Het is daarom van belang dat alsnog onderzoek wordt gedaan naar de feiten en omstandigheden achter deze storting... en de invloed daarvan op gemeentebestuurders van OPZ in het besluitvormingsdriek Watertorenplein... zodat de verdere voortgang van dat dossier daar op een later moment geen vermijdbare juridische hinder van kan ondervinden. Omdat dit een onderzoek betreft naar juridische consequenties van feiten en omstandigheden rond het project Watertorenplein en dit onderzoek raakvlakken heeft met eerdere onderzoeken... en met de actuele ontwikkelingen naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van 20 juli jongsleden over het project... wordt het college verzocht dit onderzoek ter hand te nemen en de raad hiervoor te informeren. De presentatie van het onderzoek naar de feiten en de juridische consequenties daarvan aan de raad moet plaatsvinden... voordat de raad een beslissing neemt over de door de rechter opgedragen heroriëntatie op het Waterdorplein. Verzoekt het college van BMW een onderzoek in te stellen naar de feiten en omstandigheden... achter de schenking van 4.500 euro aan de OPZ... door een belanghebbende bij de planselectie Wadertorenplein... en de mogelijke juridische consequenties daarvan op de sindsdien genomen besluiten... en de in de toekomst nog te nemen besluiten... mede in het licht van wet en regelgeving en jurisprudentie. Gezien de urgentie en het belang van het onderzoek hiermee zo spoedig mogelijk te starten waarbij de dekking van de kosten van het onderzoek zoveel mogelijk wordt gezocht in bestaande onderzoeksposten van de begroting... en waar dit niet mogelijk is achteraf verantwoording af te leggen voor de in het kader van onderzoek gemaakte noodzakelijke kosten via de voor- of najaarsnota volgend jaar. Indien dit onderzoek schijn van belangenverstrengeling niet ondubbel, ondubbelzinnig kan uitsluiten... ...voorstellen aan de Raad te doen om zeker te stellen dat een verdere besluitvorming van het dossier Wadentorenplein... ...hiervan geen vermijdbare juridische hinder ondervindt. De resultaten van het onderzoek naar de feiten en de juridische consequenties aan de Raad te presenteren ...en voorstellen daarover te doen voordat de Raad een beslissing neemt over de door de rechter opgedragen heroriëntatie... ...op het project 30 november voor 30 november 2018... En gaat over tot de orde van de vergadering. Dank u wel, meneer Van Marlen. We zitten in de eerste termijn. Wie wenst? Meneer Kramer. Dank u, voorzitter. Zoals in de media kenbaar gemaakt, zal Openzet volledig en transparant meewerken aan een onderzoek. Dat een onderzoek meer dan noodzakelijk is, blijkt voor OPZ onder andere uit uitlatingen van een van de fractieleden van D66. In een overleg met een afvaardiging van D66 en OPZ werd de donatie gelijkgesteld aan corruptie en vergeleken met het handelen in Afrikaanse landen. Nu heb ik geen oordeel over het handelen in Afrikaanse landen, maar wel wat corruptie inhoudt omdat nog onderzocht moet worden of er daadwerkelijk sprake is van belangenverstrengeling, gaan ons dergelijke aantijgingen veel te ver en rieken naar smaad. Zolang niets vaststaat en verwijten alleen op vermoedens berusten, worden de naam van onze partij en in het bijzonder die van onze wethouder Berense, daardoor ongefundeerd aangetast. Blijken de kwalificaties ongegrond, dan is er zelfs sprake van laster. Het bevestigt des te meer dat OPZ gebaat is bij een grondig onderzoek. De motie in het algemeen. Het vreemde voor, OP, voor OPZ aan het indienen van deze motie door D66... is wel dat D66 eerst een motie van wantrouwen steunt tegen wethouder Berendsen... en haar wethouder terugtrekt en vervolgens een onderzoek vraagt. Dan naar aanleiding van een recente ontwikkeling. Ik zag vandaag een verzoek van D66 om de geheimhouding op te heffen... die gelegd is op de gespreksverslagen van de overleggen van het college... met Watertoren Zandvoort-CV en de architecten over het Watertorenplein... op 25 en 30 juli 2018. Als u de geheimhouding niet opheft, dan willen ze graag een aanwezigheidslijst... van de personen die bij genoemde overleggen aan tafel zaten... ...en een overzicht van de agenda van de volgende wethouders. Wethouder Bluis over de periode 20 juli tot 31 oktober. Wethouder Berense over de periode 20 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018. Meneer de voorzitter, kunt u misschien aangeven... ...hoeveel onderzoeken naar een eventuele belangenverstrengeling van OPC... ...er eigenlijk lopen of misschien al zijn afgerond... Over de motie, waar wij zoals eerder gemeld volledig aan meewerken... hebben wij de volgende opmerkingen, suggesties... maar ook nog vragen aan de voorzitter en het college. Bij constateert: Bij constateert zou voor de aanleiding van het onderzoek... de inhoud uit bullet 1 voldoende moeten zijn om het onderzoek te starten. De overige bullets gaan al gedeeltelijk in op datgene wat moet worden onderzocht. Bij overweegt. Tweede bullet... De aanname dat artikel 2 van toepassing zou zijn... loopt vooruit op de beantwoording van de vraag... of er wel sprake was van een persoonlijk belang... zeker persoonlijke betrokkenheid. Dit is naar de mening van OPZ niet correct. Als wordt gedoeld op het ontdooiend besluit... ging het OPZ om de vraag of de oude... ofwel de nieuwe raad dit besluit moest nemen. Wat is hier verkeerd aan? Vierde bullet. Ook hier worden te onderzoeken zaken, feiten genoemd, terwijl het vermoedens betreft... waarvan niet vaststaat dat deze op feiten berusten. Er is bij sommigen de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Na aanleiding daarvan zal onderzoek moeten uitwijzen... of er ook daadwerkelijk sprake van belangenverstrengeling is geweest. Onderzoek kan naar de mening van OPZ geen uitspraak doen over de toekomst en dus ook niet over de vraag of de donatie in de toekomst... nog de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen leiden. Het laatste deel van de zin zou naar de mening van OPZ moeten luiden... niet heeft geleid tot belangenverstrengeling. Als er toch een onderzoek naar de toekomst gaat plaatsvinden... dan is OPZ benieuwd hoe een dergelijk onderzoek wordt ingericht. OPZ zou aan dat onderzoek dan willen toevoegen de vraag hoe D66 en hun wethouder, die als een van de eerste partijen... door haar relatie met Springtij in aanraking kwam... bij de ontwikkelingen van het Watertorenplein met belangenverstrengeling... nadien in de toekomst heeft gehandeld. Was het niet zo dat Springtij de gemeente op hun factuur... een acquisitiekorting heeft gegeven om reden van hun relatie met D66? Klopt het wat ik opmaak uit de besluitvorming van burgemeester en wethouders... Dat wethouder meneer Kuiper nadien heeft gedaan aan de beraadslaging de over het waterkwalificatieprogramma. Mevrouw van der Veld. Ik maak ik, ernstig nee, bezwaar. Nee, nee, mevrouw van der Veld. Ja, dat als maak ik, ik wel. Als ik, <coughs> ik heb u nog niet het woord gegeven. Oh, Daar dat is maak maar ik namelijk bezwaar tegen. Uh, ik wilde namelijk meneer Kramer vragen en meedelen dat hij een interruptie heeft en u vervolgens het woord geven. Ja. Dank u wel. Ik maak toch op dit moment er ernstig bezwaar tegen de toon en de inhoud... van wat er door het openzet nu naar voren wordt gebracht. En dat is niet de zaken doende en van heel andere orde. Dus ik zou u willen verzoeken, meneer Kramer... om andere woorden daarvoor te gaan kiezen. En nee, ik ben niet lid van D66. Mevrouw van der Veld, het spijt me... Maar ik ga door met mijn betoog op wijze zoals ik dat denk dat het het beste naar voren komt. Dank u. Goed, voorzitter. Uh, uh, ik ben meneer, blij meneer, dat mevrouw Kramer, Van der Veld in ieder geval de tijd heeft vanavond om hier naar te luisteren. Meneer Kramer. En ook anderen van deze raad. Ik snap echt wel dat dit debat soms op scherp gaat. Uh, en de kunst is... Dat we hier zaken en inhoud zoveel mogelijk scheiden. En we doen dat allemaal met onze eigen taal, dat snap ik ook. Dus ik roep wel een ieder op om vooral de toon daarin zoveel mogelijk neutraal te houden. Want dat is eigenlijk de kern van wat mevrouw Van der Veld zegt. Voorzitter, ik heb niet het idee dat mijn toon anders is dan datgene wat in de motie verwoord staat. Ofwel de inleiding van de heer Van Marlen. En desalniettemin roep ik u op om... Datgene te doen wat ik net heb gezegd. U allen. Meneer Kramer. Vijfde bullet. Ook hier wordt opnieuw vooruitgelopen op de te onderzoeken vraag... of er in zaken de donatie wel sprake is geweest van beïnvloeding... van gemeentebestuurders en besluitvorming. Zesde bullet. Het is niet aan te bevelen om aan het, het, aan om aan het college mee te geven... aan welke voorwaarden het onderzoek minimaal moet voldoen... om een gedegen conclusie te kunnen trekken. Laatste bullet, bullet 7. Houdt in een feitelijke terzijdelegging van het vonnis van de rechter. Volgens OPZ kun je dit als raad zomaar niet besluiten... tenzij je de rechtspraak niet serieus neemt. Graag advies van de wethouder in deze. Bij verzoekt het college van BMW, punt 1. Na de mening van OPZ beperkt dit de scope van het onderzoek. Daarmee lijken niet alle twijfels weggenomen kunnen worden. In een recent radiointerview van de heren Hermsen en van Marle werd ook nog de rol van de heer Berendsen in de begeleidingscommissie in twijfel getrokken. Misschien moet dat als aanvulling nog worden toegevoegd voor het onderzoek. In die onderzoekvraag kan gelijktijdig de rol van ex-raadlid van D66-commissielid Zandbergen worden meegenomen. Na het lekken van informatie uit de begeleidingscommissie heeft de heer Zandbergen van D66 deze commissie moeten verlaten. De vraag die wij daarbij hebben, wat is er nog meer gelekt en wat is de rol van de heer Hermsen als fractievoorzitter daarbij geweest? Punt 3. Dat is niet acceptabel. Als belangenverstrengeling niet kan worden aangetoond, is dat het feit waarop men zich dient te baseren. Stel je voor dat je daarna nog gaat discussiëren over de vraag of het bewijs wel ondubbelzinnig is. Punt 4. Ook bij dit punt is het een feitelijke terzijdelegging van het vonnis van de rechter. Een maximale termijn tot 30 november 2018 moet naar de mening van OPZ worden ingekort. Echter zonder de kwaliteit van het onderzoek aan te tasten. Hoe meer vast komt te staan dat er geen sprake is van belangenverstrengeling... kan wethouder Berendsen en OPZ gezuiverd worden van alle blaam. Tot hier onze reacties, suggesties en vragen aan de voorzitter en het college over de motie. Voorzitter, aan u de vraag of u kan duiden hoe het, gericht, hoe het gerucht tot u is gekomen. Er bestaat bij OPZ geen twijfel over het feit dat een klokkenluider een donatie van een belanghebbende financier aan OPZ aan het licht heeft gebracht. Een donatie die mogelijk op belangenverstrengeling kan duiden. U wilt de naam van de klokkenluider echter geheim houden. Zelfs als de drijfveer van de klokkenluider iets anders is dan waarheidsvinding. Echter zonder dat ook maar enige verificatie kan plaatsvinden over de achtergronden van deze belastende geruchten gaat deze bescherming erg ver, maar wel gebruikelijk. Iemand waarmee OPZ en of iemand uit de fractie of wethouder Berensen in onmin zou verkeren kan daarin een drijfveer hebben om de schadelijke geruchten met als doel de belangen van anderen te schaden op gang te brengen. Van die onmin hoeft u als voorzitter geen kennis te hebben. En om die reden kan u derhalve niet op een goede wijze toetsen. Het, van belang, het is van belang dat u klaarheid verschaft. Wij roepen u dan ook op op zijn minst klaarheid te verschappen... door te duiden hoe het gericht tot u gekomen is. Aan de voorzitter nog het advies om zich in de toekomst niet op deze wijze zoals het proces is gelopen uh, inhoudelijk met de politiek te bemoeien. En als er een strategie is uitgezet deze ook bestendig uit te voeren en niet overhaast binnen een termijn van 48 uur op, op eigen initiatief een raadsvergadering uit te schrijven. Ik weet dat u hiertoe bevoegd bent. Echte zorgvuldigheid in deze was op zijn plaats geweest. Mede ook dat een van de wethouders met vakantie was. De woorden van de heer Van Marlen tijdens het presidium waren typerend, in deze. Hij gaf aan dat als er meer tijd was geweest, het misschien anders had gelopen. Hoe anders blijft een vraagteken. Tot zover de reactie van OpenZetten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij van de Arbeid is mede ondertekening van de motie van D66 en wij willen onze motieven graag toelichten. Maar vooraf willen we graag kwijt dat we het zeer betreuren dat deze motie nodig is. Want tijd, geld en energie stoppen in een onderzoek, dat had wat ons betreft voorkomen moeten worden en ook voorkomen kunnen worden. Want OPZ had zelf de belangenverstrengeling moeten melden uiteraard, maar ook de andere keuzes in het tijdpad. De route naar de vergadering en het gebrek aan informatie in de vergadering. Voorzitter, de Partij van de Arbeid vond het snel uitschrijven van een raadsvergadering vrouw over... Meneer Koper, u heeft al een eerste interruptie. Meneer Babberg-Wiltson. Ja, voorzitter, ik hoor uh, mevrouw uh, Koper zeggen uh, dat zij van mening is dat er sprake is van belangenverstrengeling. Voor zover mij bekend hebben we het tot dusver alleen over de schijn van belangenverstrengeling. Heeft mevrouw Koper andere informatie dan, die van wij, dan, dan wij die vrouw hebben? Mevrouw Koper. Meneer bouwberg Wilson, OPZ had zelf de schijn van belangenverstrengeling moeten melden. Uiteraard. Dat was niet hetgeen waarop ik reageerde. Mevrouw Koper zei dat de OPZ belangenverstrengeling had moeten melden. Dat kan niet, want die belangenverstrengeling is er niet. En daarom zien wij ook het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Maar om op dit moment vooruit te lopen op een onderzoek lijkt ons niet gepast. Dank u wel. Voorzitter, de Partij van de Arbeid vond het snel uitschrijven van een raadsvergadering over deze integriteitskwestie begin augustus een goede zaak. Zo'n belangrijk onderwerp moet snel, openbaar en raadsbreed behandeld worden. En in de vergadering lagen de eerste conclusies dan ook snel op tafel. Geconstateerd werd dat er sprake was van schending van de gedragscode en de schijn van belangenverstrengeling. En daar stopten het. De feiten kwamen helaas niet op tafel en de consequenties ook niet. Onder meer doordat er tijdsdruk op kwam te staan. De tweede termijn van de raad werd ingeperkt. En voorzitter, wat ons betreft is dit de eerste, maar meteen ook de laatste keer... dat we een belangrijk debat inkorten onder de tijd is. Wat Partij van de Arbeid betreft, en dat heb ik al vaker gezegd... vergaderen we desnoods tot diep in de nacht. In dit soort belangrijke zaken, nota bene over integer bestuur... moet er duidelijkheid komen en kan tijd geen issue zijn. De samenleving, de Raad en alle betrokken partijen... moeten weten waar ze aan toe zijn. En ook het gebrek van informatie... heeft in de vergadering ons parten gespeeld. Vragen uit de Raad ketsten af voor een groot deel... op de anonimiteit van de belanghebbenden in het project. Zowel de wethouder als de fractie van OPZ... hebben niet in de Raad willen verklaren... welke betrokkenheid de schenker heeft bij het project... en welke belangen er zijn... Het persoonlijk belang van de donateur voor OPZ... woog blijkbaar zwaarder dan het Zandvoortse algemeen belang. De zorg voor een integer bestuur. En de schaarse informatie die er kwam... werd later op de radio door OPZ weer anders uitgelegd. Voorzitter, regelmatig is door OPZ genoemd... dat er in Zandvoort allerlei lijntjes lopen. Alsof dat het probleem is. Elke partij heeft inderdaad relaties. Raadsleden doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij organisaties... En ondernemers zijn ook partijleden. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat niet om banden, het gaat om belangen. En het gaat om open en eerlijke besluitvorming. Als er belangen zijn of betrokkenheid is, dient dit open en transparant gemeld te worden. Dat hebben we afgesproken met elkaar in de gedragscode. Zoals dit nu door OPZ verborgen is gehouden, is er een veenbrand ontstaan. Zeker omdat het een dossier is waar al eerder schade in is ontstaan. Voorzitter, voor de Partij van de Arbeid is de aanleiding voor deze motie dan ook de schending van de gedragscode. Het niet melden van belangen en betrokkenheid. Dit schetst het beeld van de niet betrouwbare, niet integere overheid. En de schade is groot. Het politieke klimaat heeft aanvrij opgelopen. ...wethouder Kuipers ontslag genomen omdat D66 de zuivere lijn doortrok... ...en de politieke consequenties heeft aanvaard. De bestuurbaarheid is onder druk gekomen. Deze veenband blijft woeden als er geen duidelijkheid komt. Mevrouw Koper, u heeft een tweede interruptie. Meneer baber Gilson, ja, Voorzitter, het stoort mij toch wel in het bijzonder... ...dat mevrouw Koper meent dat er allerlei dingen al vaststaan... ...terwijl we nog aan de vooravond staan van een onderzoek die dat nog moet bevestigen. Ik hoop dat mevrouw Koper zich dat, zich dat realiseert. Dank u, voorzitter. Mevrouw Koper. Ik ga verder met mijn betoog. Kortom, ik kom tot een afronding. Partij van de Arbeid is niet blij dat er een onderzoek moet komen. Maar we vinden het wel hoogst noodzakelijk. Want de feiten moeten op tafel. Er moet duidelijkheid komen, ook over de juridische gevolgen voor de toekomst. En zodat het project Watertorenplein weer vlot getrokken kan worden in de toekomst... ...en het bestuur van Zandvoort zijn geloofwaardigheid terug kan winnen. Gezien het grote belang en gezien de afspraken die we aan het begin van de raadsperiode met elkaar hebben gemaakt... ...gaat de Partij van de Arbeid ervan uit dat wij allemaal deze duidelijkheid wensen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik kijk rond. Meneer Deen. Oh, mevrouw Van der Veldt, excuses. U had al eerder uw vinger opgestoken. En meneer Deen... Vindt u het heel vervelend als ik mevrouw Van der Veld eerder het woord geef? Ja. Goed, ik beschouw dat als een instemming. Mijn hartelijke maar dank. we doen het lekker toch. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, ja, mijn buurvrouw die, die heeft al heel veel dingen verwoord... die ik ook had willen verwoorden. Sorry. Geef niet. Um, ik wil even terug naar het betoog... van OPZ daarnet... die een aantal constateringen doet... En um, ja, dat ging onder andere over wel of niet... of de oude raad of de nieuwe raad nou een besluit moet ontdooien. Het was die raad die dat besluit had genomen. Logisch dat hij het ook moet ontdooien. Het verzet daarbij van de oudere partij... als je dat nu in dat daglicht stelt... kun je er anders over gaan denken. Die uitspraak wil ik niet doen. Want dan begeef ik mij nou, op glad ijs. Dat ga ik ook echt niet doen... Ik hou ook niet van schaatsen trouwens, ik begin er ook niet aan. Um... Door de heer Kramer werd net verwoord. En dat triggerde mij wel, dat heb ik ook meteen opgeschreven. Belanghebbende financieren. Toen dacht ik, al. Oh, dus toch. Dus u erkent dat het een belanghebbende financieren is. U heeft een interruptie. Kunt u me uitleggen in welke zin ik belanghebbende financieren heb genoemd? Ik um, ben benieuwd... laat in uw betoog. En um, ik heb het genoteerd. U heeft dat echt zo gezegd. Als u mij niet gelooft gaat... u. Nou, als u het genoteerd luisteren. hebt, leest u het dan nog even voor. Want dan kan ik het even verifiëren met mijn tekst. U denkt dat ik Steno schrijf of zo. En dat ik uw totale betoog heb opgeschreven. Nee, u weet toch zelf nee dat u zegt u niet, heeft? mevrouw Van der Veld. U zegt, ik heb die zinsneden opgeschreven. Ik ga er niet vanuit dat u mijn hele betoog heeft opgeschreven. Ik heb opgeschreven wat u heeft verwoord... en dat is belanghebbende financierder. En dat heeft u gezegd. En ik kan, dat, ik kan dat niet veranderen. Misschien dat anderen het ook hebben gehoord, maar u heeft dat gezegd. Dat heb ik opgeschreven. Ja, ik kan er niks anders van maken... En dat is nou juist waar het bij mij in onze fractie omgaat. Het gaat niet om het geld wat gestort is. Het gaat niet meer om het, uh, uh, de onervarenheid om dat niet te melden. Dat zij u vergeven. Het gaat mij ook niet eens om de persoon wie het is. Daar gaat het gemeentebelangensantwoord helemaal niet om. Maar het gaat er wel om dat dezezelfde persoon aan de onderhandelingstafel heeft deelgenomen... om uit een impasse te komen vanwege een gerechtelijke uitspraak. En juist dan had de wethouder zich moeten realiseren... van hé, hey, dit is toch wel een beetje tricky. Hier zit iemand aan tafel die onze partij een gulle hand, euh, nou ja, met gulle hand heeft... Euh, bediend, hoe je het allemaal wil noemen, maar hier zit iemand aan de onderhandelingstafel die een belang heeft bij een project en dat is wel tricky en dat is niet alleen tricky, dat heeft, een, een, een, nou laten we dan maar zeggen, de schijn van belangenverstrengeling, maar dit gaat wel heel erg ver. Mevrouw de van der veld u en... heeft een interruptie, meneer Kramer? Mevrouw Van der Veld, u noemt net uh, zeg maar een stukje van de inhoud... van het gesprek van de belanghebbenden met het college. Volgens mij is dat uh, verslag is, uh, niet openbaar. Ik ben benieuwd hoe u aan die wijsheid komt. Mevrouw Van der Veld. Oh, nou, dat vind ik heel apart... want ik heb namelijk helemaal niets over het verslag gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het tricky is dat iemand daar aan tafel zit... En ik kan u vertellen hoe ik dat weet, dat heb ik gelezen in de krant. Want er stond er namelijk een hele mooie grote advertentie, zo'n advertorial, weet u wel, pagina groot, waarin de heer Berg houdt zelf... Mevrouw van der Veld, gezegd. dat vraag ik u niet. U zegt dat uh, die partij aan tafel is geweest om te praten, om tot een uh, vergelijk te komen over het juridisch dispuut. Ja, en wat is daar geheim aan? Waar zou het anders over gegaan moeten zijn? Over de kleurstenen die gebruikt gaan worden in de, op het Watertorenplein? Of, mm, ja. Sorry hoor, maar als u het krantje leest dan word je vaak heel, heel wijs. Maar goed, buiten dat. U haalt inderdaad een aantal punten aan waarin u wilt weerleggen... dat er dus geen schijn of wat dan ook is. Maar u zegt ik ga mee met de motie, maar u heeft zoveel tegenpunten als openzet zijnde. Ja, ik, ik, ik heb zoiets van... Ik, yeah. Laat ik het zo zeggen, toen uw betoog begon... toen had ik eigenlijk het idee van... ik ga naar huis. En mevrouw Koper... die Toen dat maar gedaan. Ja, ja, dat was voor nee, u beter geweest. Het was voor deze avond veel prettiger. Nee, nee, nee. Dames en heren. Ik grijp in. Ik heb u allen... Ik grijp niet voor niks in. Nee, ik grijp niet voor niks in en moet u mij ook de gelegenheid geven. Want ik druk u namelijk allemaal weg. Ja? Als u niet via de voorzitter praat, dan wordt dat een kwestie van snelheid en een wedstrijdje. Daar heb ik geen behoefte aan. Meneer Kamer, u bent hier om via de voorzitter te praten en u vraagt toestemming om te reageren. Kunnen we dat afspreken? Dat kunnen we afspreken. Ik gaf alleen mevrouw Van der Velden advies. Nee, Nee, meneer Kramer, ook nu doet u weer iets waarvan ik zeg, dat wil ik hier niet. We praten hier via de voorzitter... Sorry, mijn excuus want, daarvoor. Dank en geaccepteerd. Eh, want het kan niet de bedoeling zijn om persoonlijke adviezen... want dat zijn dat hier in deze zaal in een zaak met een kwetsbaar onderwerp... waar we juist proberen om mensen niet te beschadigen op deze manier te doen. En u maakte hem net heel persoonlijk, vind ik. Eh, want dat advies sloeg niet op de inhoud van dit onderzoek. Dus ik vind dat u dat terug moet nemen. Meneer Kramer. Ik zou niet weten wat ik moest terugnemen. Het wat u net zei richting mevrouw Van der Veld. Dat ze naar huis mocht? Ja. Dat is ongepast. Nou, ze mag wat mij betreft blijven. U... Nee. Oké. Okay. Ja, ik kan alleen maar zeggen, sorry dat ik het gezegd heb... Goed, dus, Dan vind ik dat u en dat, dat had niet... ik al gezegd. Dus, dus nee, wat dat betreft. Eh... Uh, dit is richting mevrouw van der Veld. Het eerste was richting mij. Ik maak hem even heel scherp. Goed, mevrouw van der Veld, excuus. Goed. Kunnen wij en ik maak hem gelijk even breed. Allen proberen om dit kwetsbare onderwerp toch op een acceptabele manier te blijven bespreken. Ja. Een aantal van u had net de behoefte om iets te zeggen of zegt u hiermee is het afgedaan en kunnen we naar de inhoud terug? Ja, goed. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ik uh, ben niet meer voornemens mij nog verder te laten beledigen. Dus een ieder die dat wel wil doen... die is bij deze gewaarschuwd dat ik dat niet ga pikken. Dat gezegd hebbende uh, wil ik u er ook op wijzen dat ik... Uh, ja, ik heb meer te doen, maar goed, af en toe denk ik... Ach, ik ga een beetje luisteren naar een uh, fragmentje van het hier of daar. Mevrouw van der Veld, ik ga nu inbreken. Ik vond de startzin van uw uh, opmerking nadat ik u het woord gaf ongepast. En ook niet meer passend richting wat ik net als interventie deed... om hier op de inhoud te werken. En dan is het voor een ieder dat bijzinnetjes gewoon niet werken. Dat voegt niets toe. Dus wilt u dat allemaal ook nalaten? Mevrouw van der Veld, wilt u zich beperken tot de inhoud? Um, volgens mij heb ik me daartoe beperkt, maar u heeft wat anders gehoord. Dat geeft niet. Ik, ik, ik zal me beperken tot de inhoud. Ik, uh, ik heb inderdaad wat fragmenten teruggeluisterd. Onder andere van Goedemorgen Zandvoort. Waarin ik zaken heb gehoord die toch wel heel erg haak staan... op wat ik hier in de raadzaal heb gehoord... En dat bevreemt mij. En ik wil daar niemand persoonlijk op aanvallen. Maar ja, iemand zegt dus zaken die niet zo zijn zoals ze naar voren zijn gebracht door anderen. En het, wo het wordt alleen maar lastiger. En ik, ik wil daar best wel een duiding over geven. Maar uh, er hebben hier drie raadsleden verklaard niet wetende, niet een wetenschap gehad hebben van een donatie van de heer Berkhout... want dat mogen we nu gelukkig allemaal zeggen. Um, terwijl de heer Berendsen in zijn interview... bij Goedemorgen Zandvoort, twee weken geleden, anderhalf dan... Uh, toch heel duidelijk heeft gezegd... dat bij de Algemene Ledenvergadering in januari, februari... wanneer die dan plaatsgevonden heeft... Uh, de heer Berkhout aangegeven heeft... Uh, nou ja, daar, uh, uh, hij was daar aanwezig en heeft aangegeven een donatie te willen doen. Nu begrijp ik dat de hoogte de dan Veld, niet bekend mevrouw was. Mevrouw van der Veld, meneer Berg heeft een interruptie. Mevrouw van der Veld, wil ik wel verduidelijken... voor.